drie uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. In Opdam in Noord-Holland zijn bij een auto-ongeluk vier mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die te water was geraakt. Wanneer het ongeluk is gebeurd is nog niet duidelijk. Duikteams van de brandweer zijn in het water om de slachtoffers te bergen. Hun identiteit is nog niet bekend. Familie van de piloot van het verongelukte vliegtuigje van voetballer Salah zamelt geld in om verder te kunnen zoeken naar zijn lichaam. Het lichaam van Salah werd gevonden in het wrak, maar dat van de piloot nog niet. Om te voorkomen dat de zoekactie wordt gestopt... is zijn familie een inzamelingsactie begonnen. Inmiddels is meer dan 100.000 euro opgehaald. Daarvan doneerde de Franse voetballer Mappé 30.000 euro. De Britse voetbalpresentator Gary Lineker droeg bijna 1.000 euro bij. In Amerika is een dierenarts veroordeeld... voor het inbrengen van zakjes vloeibare heroïne bij puppies. De man moet zes jaar de cel in... De Colombiaan stopte in 2004 en 2005... de zakjes met drugs in de hondjes op een boerderij bij Medaillin. De puppies werden daarna naar Amerika gevlogen... waar de drugs weer uit de dieren werden gehaald. De man vluchtte naar Spanje. Hij werd tien jaar later opgepakt en uitgeleverd aan Amerika. Turkije heeft China opgeroepen de kampen te sluiten... waar Oeigoeren vastzitten. Dat is een etnische moslimminderheid die verwant zijn met Turkije... In de heropvoedingskampen zouden 1 miljoen mensen wonen. Turkije spreekt van een grote schande voor de mensheid. Mensenrechtenactivisten riepen afgelopen week... Europese en islamitische landen op om het voortouw te nemen... in een VN-onderzoek naar de opsluiting van de Oeigoeren. China zegt dat het de religie en cultuur van zijn etnische minderheden... juist wil beschermen. En dan het weer. De hele dag blijft het bewolkt en regenachtig. Het is 6 tot 10 graden. Vanmiddag trekt de wind weer aan tot matig of vrij krachtig. Aan zee, soms stormachtig. Pas later vanavond wordt het vanuit het noordwesten weer droog. Morgen wisselend bewolkt met soms een bui. Dan wordt het maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu Zandvoort op zondag Soms wil ik die angst in mij Raak ik je kwijt? Blijf jij bij mij? Want er is niemand zoals jij. Zo lief voor mij. Zo mooi als jij. Is dit voor even of voor altijd? Soms voel ik die onzekerheid. En de angst dat je niet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 Hier er dan ondergetegende Fred hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal vanaf de tolweg Tina, deze open dag. En dit was Wesley Klein. En er is niemand zo als jij. En dat allemaal met Gold Digger Remix. We gaan lekker verder met Louis Fonsi en Apagia La Luz. Espera esperando mi instinto anima a al a perdernos, seré tu secreto. Me acerco en silencio y te doy la señal. Oh, oh, ven siguiendo mis pasos, reduciendo el espacio hasta sentir que estás aquí. Pégate a mí, pégate a mí. El ritmo va sonando, nos vamos enredando. Salimos de aquí, yo quiero seguir. Ja, dat is En dat allemaal van Louis Fonsi. En uh, we gaan lekker verder met. Uh, ja, hierna een grapje dame. met deze ja, open dag eigenlijk bij ZFM. En uh, een zuiver hart. En blijven ik lekker bij. Je, want je had wel duizend keer gezegd: Bij mij kan jij altijd terecht. Dus ik vertrouwde je.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 Tenminste, dat is wat je steeds tegen de zei Want je had geen zuiver hart, vuile rat En ik ben erin gelopen Ach ik was zo ver weg En wat kon ik meer dan hopen dat je eerlijk was En ik zal je nooit vergeven, dacht dat je eerlijk was. Maar je had geen zuiver hart. Zuiverhard, grat dame. En, hard, en uh, ja, we gaan lekker bellen. Of, uh, nou, ja, we gaan zo eventjes proberen te bellen. Uh, nu eerst eventjes Gijs de Bruin. En we hebben het over blauw. De Bruin en het over Blauw hier. Deze drukke ja, open dag hier bij ZFM. Vanaf de tolweg 10 En ik zou zeggen blijf lekker luisteren. De Constantinos en nazi's. para mi si pigipizes que periques desdenzos to idio Χρώμα, απέκτησε η ζωή και έπειρε φαντασία. Για σ' μη το γράψανε ποτέ του κόσμου τα βιβλία. Sis een stoel voor Mio Santa Palatia. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, nog niet en uh, boos Beats en Shazin. Hey, hey, hey. Wat is er uh, mis met deze kids van deze tijd? We praten over bitches, maar je hebt niet deze meid. Hey, tijd is veld, dus ook je jongen leeft. Dus als vlekje, want je kan niet rijk zijn. Ben met mijn nifje, call it in no gang. Waarom doe je bang? Hé, omdat ik er ben. Drie jaar op YouTube heb nog niks bereikt. Want ik heb geen schema, dat kost te veel tijd. Wat ik wil zeggen: gedrag in naar je leeftijd, veel disrespect, een beetje meer beleefdheid. Begin rustig, dat is hoe het moet. Hoe kan het hard zijn als je het niet voelt. Ey, blijf rustig, want we zijn niet klaar. Schijks, vol bij ik kapper maar doe's als je mekt zou niet vol dus we moeten vissen is niet de eerste en ook niet de laatste ben op de paper ja dat is daily soms B. maar dan wordt er mee Deze deels ja dat is crazy op de dag word ik rijk en is ben ik hé, hey, hey hey hoog gegaan ik ga meters kleding, maar je bitches faker ik reed je mij net dumper treten, ik geef je 5, nee ik geef je zeven Ben bezig, dus geen tijd voor mij Dus kom niet met je fake, het De meesten die zijn nep De meesten willen cash De meesten zijn een kech De meesten zijn een kech nee, Begin rustig, dat is hoe het moet Hoe kan het hard zijn, als je het De Boys Beats en Shazin en, en nog niet. Daar hadden ze het over. En dat allemaal hier vanaf de Tolweg Dina. En we gaan verder met Thomas Pieters en mijn Brabants Hart. Bij het huis van ons pap en ons mam. En uh, zo ling ik nog even een uh, kleine, uh, kleine interview van uh, Reddy Vlinderman. Dat uh, allemaal uh, opgenomen door de Roy van Buringen. Dus gaan we zo ook nog eventjes luisteren. Ja, de wereld is groot, zoveel groter dan wij en vroeger ver achter de rug maar hier voelt alles nou juist zo dichtbij waar ik ook ga, ik kom altijd terug als ik houd al hoort op mijn Brabantse hart voor die schat zo dichtbij en die schat dat bij jij mijn schat van het zuiden, waar ik zo van hou. Mijn Brabantse hart klopt voor jou. En jij kijkt mij aan, ik zeg kijk ons nou staan. Hier speelden we vroeger op straat. Jij snapt me meteen, slaat een arm om me heen. En vraagt hoe het nu met me gaat. Ja, de wereld is hard, zoveel harder dan wij. Maar altijd als jij voor me staat, klopt het hart van het zijn. zachtjes in mij. Waar ik ook ga, jij bent altijd dichtbij als ik. Houd u al, hoor, klopt mijn Brabantse hart, voor die schat zo dichtbij en die schat dat mij. Van het zuiden waar ik ze van hou. Mijn Brabantse hart klopt voor jou. Voor die vrouw op de fiets, die naar me lacht had het niets. En voor de bakker die vraagt hoe het gaat. Voor jou mijn thuis, ik kom naar huis voor de mensen die groeten. Hart, voor die schat zo bij en die schat dat bij haar Mijn schat van het zuiden waar ik zo van hou Mijn Brabantse hart klopt voor jou Als ik hou, doe al, hoor, klopt mijn Brabantse hart Voor die schat zo bij en die schat dat bij haar Waar ik ook ga, weten Brabantse mijn Brabantse hart, ja, Mijn Brabantse klopt voor jou. Flinterman, en Ferry Flinterman, de broer van, die is uh, te gast bij zijn broer in de zaak. Uh, om toch wat speciaals te doen, kan je daar wat over vertellen? Jazeker. Ik ben uh, bezig met de restauratie van een Saab 96. Die ik helemaal in de rallytrim aan het uitvoeren ben. Daar ben ik twee jaar geleden mee begonnen. Eerst is de auto helemaal uit elkaar geweest. Uh, totaal uh, blank uh, tot op het staal. Alle roestplekken zijn verwijderd en uh, voorzien van nieuwe platen staal. En uh, de auto uh, is nu eigenlijk weer helemaal in de eindfase gekomen van het restauratieproject. En uh, als het goed is gaat die volgende week rijden. Ja, twee jaar lang ermee bezig geweest. Um, kriebelde het niet op een gegeven moment na een jaar van nou eigenlijk wil ik toch wel uh, gaan uh, beginnen met rijden? Jazeker, maar een auto zonder wielen, daar kan je niet meer rijden. Een auto waar, uh, waar gaten in zitten, uh, dat is een vergiet. En uh, daar, uh, daar kun je ook niks mee. Dus uh, je hebt gewoon twee jaar nodig om zo'n auto helemaal te restaureren. Om nog even twee jaar terug uh, te gaan, hoe uh, is dit uh, project ontstaan? Het project was dat we de auto wat slechte plekken hadden geconstateerd. Die wilde ik netjes voorzien en hem dan spuiten dat het weer een, een leuke aardige auto was. Toen we eenmaal bezig waren de rotte plekken weg te halen bleken er veel meer plekken te zijn die, die zwak waren of vol met roestaten. Dus toen hebben we al die stukken eruit gesneden en is er voor ongeveer 150, 200 uur aan de auto gelast. Dat is een behoorlijke tijd. En nu, uh, ja, vandaag is het eigenlijk uh, gewoon. Uh, uh, is hij gewoon klaar? Ja, hij is. Uh, uh, als het goed is, uh, dan gaan we er vanmiddag uh, uh, de motor starten. En dan, uh, dan kunnen we ermee gaan rijden. Maar voordat hij uh, de weg op kan, moet hij eerst APK gekeurd worden. Daar moet mijn broer uh, hem dan helemaal voor controleren. En dan is hij eigenlijk zover dat, uh, dat we kunnen gaan rijden. Toch een spannend moment? Een heel spannend moment. Want ja, alles aan de auto is vernieuwd. Alle rubbers, alle ophanging, de lagers, de motor, de versnellingsbak. Alles is uit elkaar geweest. En het is natuurlijk maar de vraag of alles goed is. Ik ga ervan uit van wel. Maar ja, het is al een spannend moment. Ja, Ferry, want in april is de bedoeling om aan de eerste rally mee te doen. Kan je daar nog wat over vertellen? Ja, dat klopt. We gaan in april hebben we ingeschreven voor de Coppa de Europe. Een rally die in Vaals of Maastricht start. En uh, dan uh, gaat hij uh, door uh, België, uh, Luxemburg, uh, Duitsland, Frankrijk en dan weer terug naar Nederland. En uh, zo zijn we vier dagen met de auto onderweg. En uh, zullen we volgens bepaalde routesystemen uh, door de uitzetter uh, in de maling worden genomen. En gaan we proberen zo hoog mogelijk te klasseren. Rij je met, ook met andere auto's wat meer rally's? Uh, nee, we, ik rijd alleen met Saap rallys maar ik heb ook nog een Saap sonnet daar heb ik de afgelopen drie jaar steeds rally mee gereden. En, uh, maar dat is een vrij bijzondere auto. Uh, die auto die uh, heeft vorig jaar met uh, Scheveningen Luxemburg, Scheveningen Rally een tik opgelopen. Er is een auto achterop gevlogen. Uh, uh, die auto die moet uh, uit elkaar gehaald worden en moet uh, dan netjes weer in Noorden gemaakt worden. En dan wil ik eigenlijk met die auto geen rally meer rijden omdat het een vrij bijzondere en zeldzame auto is geworden. Ja, want dat is ook nog een risico dat er zomaar iets kan gebeuren onderweg. Ben je daarop voorbereid? Ja, je probeert de auto natuurlijk in een volledig veilige situatie uh, te brengen. Uh, we hebben een rolkooi in de auto ingebouwd. Uh, uiteraard schokbrekers en uh, uh, alle voorzieningen aan, aan de wielen zijn versterkt. Zodat je met een veilige auto eigenlijk dit uh, spelletje kan spelen. Ja, want het is een spel en het gaat ook om, om uh, winnen. Heb je al een keer gewonnen? Ja, ik heb met mijn vrouw een keer een rally gewonnen. Dat was een jaar of drie geleden. Uh, maar het winnen is, is, is iets wat bij mij niet vaak voorkomt, omdat je niet eigenlijk altijd een vast team rijdt. En dat is wat lastig. Want uh, hoe werkt het? Ga, uh, moet je voor een rally opgeven en kan je dan meteen meedoen? Of word je gekeurd daarin? Hoe, hoe, hoe zit dat een beetje in elkaar? Nee, de klassieke rallysport is eigenlijk vrij toegankelijk. Er zijn geen uh, licenties voor nodig. Uh, je kunt in principe als je een auto hebt die aan de eisen van de rally voldoet. En meestal is dat 1976 zo'n beetje. Uh, als die van uh, voor die tijd is, dan mag je eigenlijk uh, deelnemen. Je kunt deelnemen in uh, meestal drie klassen. Uh, de tourklasse voor de beginner, uh, de expertklasse. De sportklasse voor de iets gevorderde. En dan de expertklasse voor de supergevorderde En uh, iedere uh, klasse heeft zijn eigen moeilijkheidsgradatie. Zometeen ga je de auto uh, starten. Het is een spannend moment. Um, wat, wat, wat ga je als je meedoet aan de rally wat, en je wint? Wat, wat win je dan met een, uh, met een rally? Een beker. Een beker en een foto op uh, rallynews.eu. Uh, en dat is eigenlijk uh, het enige wat er aan uh, te winnen valt. Er zijn geen geldprijzen aan verbonden. Het is puur amateurisme. Uh, maar iedereen probeert op zijn niveau het beste te presteren. Wat voor gevoel geeft het om, uh, om mee te doen aan een rally? Ja, een kick. Het is uh, altijd spannend als je voor de start staat. Je, je, je adrenaline gaat behoorlijk wat omhoog. Even zo je hartslag. En uh, uh, op het moment dat je onderweg bent. Dan ben je eigenlijk helemaal bezig met de rally. En denk je nergens meer aan. Ferri, ik wil je heel veel uh, succes wensen. En we blijven je volgen. Want uh, ik ben wel benieuwd hoe dit uh, ja, gaat uh, uitpakken. Uh, bent u benieuwd als luisteraar naar uh, de auto. Hoe die eruit ziet. We hebben me geplaatst op onze nieuwe Techs TV. Bedankt Ferri. Graag gedaan. Dankjewel voor het interview. Zo, zo. Dat was hij dan, Ferry Flinterman, en, uh, georganiseerd door uh, Roy van Buringen. En uh, ja, de auto kunt u dus bezichtigen op de kabelkrant. We gaan uh, een plaatje draaien van uh, Belinda Kineer. En uh, zij heeft het over oneindig. En we gaan zo nog eventjes bellen met uh, Peter Beense.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 Blijf ik altijd in je hart, dat beloof ik, als de wind die waait, oneindig als de horizon. In diva. ...en Wolfenkroes en Oneindig. En ik heb natuurlijk ook weer iemand in de uitzending. Zoals gewoonlijk eigenlijk. En dat is Peter Beense. Peter, een hele goede Ja, middag nog. Ja, heel goede middag. Ja, ja. We hebben je we hebben een paar weken terug alweer gesproken. En uh, ja, dat ging eigenlijk over de laatste nieuwe single... ...die uitgebracht is, Waarom heb je nooit gezegd. En dat was, uh, ja... ja uh, dat kwam toe tot de uh, Alzheimer Stichting, hè? Klopt, klopt, klopt. Het is uh, zo dat. Uh, ja, de Sengel, laat ik het zo zeggen. Was voor mij. Uh, een, een, een iets wat ik eigenlijk. Uh, door het meemaken van, van het Alzheimer in de familie. Ja. Uh, ja. Mooi vond om iets op te nemen uh, daarvoor. En kwam to, toevallig in aanspraak met uh, Bram Koning. die ook voor zijn vader autisme eens geschreven had. Ja, want die had hetzelfde dus, meegemaakt, hè? He? Ja, die had hetzelfde meegemaakt. Uh, toen zei hij ook tegen me van... Uh, ik heb ergens nog een liedje liggen. Uh, ik zal het eens tevoren gaan halen. Nou, dan heb je dat laten horen. en ja Dat was voor zijn vader en voor mij was het voor mijn schoonmoeder. Ja. Toen hebben we uh, het nummer een beetje herschreven... naar een vrouwelijke versie. En dat heb ik toen opgenomen. en Het uh, ja, heeft uh, dan een periode bij mij op de plank gelegen. Omdat ik uh, met andere dingen bezig was. Maar het heeft altijd bij mij gekiedeld... om te zeggen van ik moet het uitbrengen... Ik heb, ik heb er gewoon een heel goed gevoel bij. Ja, ja want uh, zeg het, het is een, een geweldige plaat. Tenminste, plaat mag ik niet zeggen. Het is een, ja. een cd-single. Ja. Uh, ja. Ja, uh, ja, je hoort misschien een beetje rumoerig ja, hier op de achtergrond. Maar... Want uh, ja, we hebben een open dag hier al uh, bij okay. ZFM. Dus uh, ja, uh, momenteel bestaan we ook al een 29 jaar. Dus uh, bijna een feestje voor volgend jaar. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh... Nou, daar moet je maar een belletje geven, komen we langs. Ja, dat doen we zeker. Dat, uh, dat houden we in, uh, in ons achterhoofd. Is goed, is goed. Hé, hey, uh, maar de, de single, uh, ja, ik neem aan dat hij heel goed wordt opgepakt door uh, dergelijke stations ook. Ja, weet je, ik, ik, ik heb het nummer eigenlijk uitgebracht. met het gevoel van. Ik heb er een goed gevoel bij dat ik het zelf gewoon wil doen. Ja. En uh, eigenlijk niet eens met. Uh, tuurlijk doe je het altijd met, met, de, met de bedoeling om er iets van te maken, maar. Als het, als het bij wijze van spreken niks had gedaan... had ik, het ook, had ik ook een goed gevoel bij gehad. Ja, ja. Want ja, ik heb het echt voor mezelf gedaan dat ik denk van... hé, hey, ik, ik doe hier iets mee wat ik, wat ik, uh, ja, waarmee ik het eigenlijk een beetje ondersteun... Ja. wat ik eigenlijk uh, ja, wilde doen. Ja, want uh, uh, ja, de verkoop gaat ook eigenlijk goed? Ja, in principe gaat het goed. Kijk, het is natuurlijk... de verkoop in, in, in Nederland met de cd's is natuurlijk... ja, niet, niet uh, heel opperbest natuurlijk. Nee, maar... nee, nee, klopt. Ik bedoel, uh, we hebben wel gezegd uh, dat de opbrengst van de CD sowieso naar de Alzheimer Stichting gaat. Ja. We zijn ook bezig met een actie die, uh, die loopt nu. Die gaat via, het, uh, via de Alzheimer Stichting uh, hun website en ja. hun uh, Facebook. Ja. En er wordt... Kun je op bieden, zeg maar, met, met uh, een bepaald bedrag. En dan ja, eigenlijk uh, bied je een, met de kans dat ik een, een, een, een optreden ga geven bij, bij jou. Gewoon... Een, thuis. Ja, ja, gewoon een huiskamer optreden. Ja, klopt. En is er al een datum bekend... Uh, van, de, van de benefiet? Uh... Nee, nee. In principe is dat... Uh, wat, wat zou de benefiet doen? Maar ja. we zijn eigenlijk nu... met dit gebeuren zo uh, ver... dat we eigenlijk hebben gezegd... nou, we, we nemen dit als soort, soort benefiet... Ja. voordat we verkeerde mensen binnenhalen. Nu kunnen okay. de mensen zelf uh, beslissen... wat ze eigenlijk willen ja. geven... Ja. En even goed nog kans maken op een uh, optreden. Oké. Okay. Ja, nee, dat is leuk. Ja, en dat is inderdaad een leuk, uh, leuk gegeven. Ja, toch? Ja. ja. En uh, nou, deze opbrengst die wordt uh, totaal geschonken ook aan, uh, aan, aan de Alzheimer Stichting. Dus, ja, dus Alzheimer Stichting Nederland. Daar is uh, deze single eigenlijk uh, ja, aan opgedragen. Waarom heb je nooit gezegd. ja, en, uh, ja. ja. ja ik, ik zou zeggen, koop hem allemaal. En uh, ja, het, het, het ja, gaat naar een goed is... doel. Hè? Ja, zeker weten. En ik bedoel, ja. ja heel goed hoor, want ik bedoel. Uh, ja, het, uh, uh, ik heb ook met de videoclip getracht om, om het nummer nog een beetje te versterken. Want, ja. Ja, het, het, het punt met, met Alzheimer is dat je het eigenlijk bij mensen vaak aan de buitenkant niet ziet. Nee, klopt. Maar die mensen zijn gewoon heel erg ziek. En het, uh, ja, ik heb het uh, helaas van bij mij mogen, mogen maken. Ja. En ja, dat, dat, dat overkomt je. Vooral de mensen die dicht bij de mensen staan, ja. hebben daar de meeste problemen mee. Ja, klopt. En uh, ja, nogmaals, uh, in, de cd, of in de videoclip ik het ook zien dat je gewoon niet moet vergeten... altijd uh, tijd moet nemen voor die mensen en, en aandacht moet schenken aan ze. Want daar hebben ze het beste baat bij. Ja, nou, want jouw clip is uh, gewoon te zien op YouTube. Ja, klopt. En uh, nou ja, de mensen kunnen jou ook wel website, vinden op na, Facebook. www.peterbeens.nl En dan kennen ze via de site... Of via Facebook gewoon zelf. We kennen is allemaal do doorgelinkt worden naar onze sites. Uh, Facebook, Twitter, noem maar op. Is er ook een rekening geopend, uh, Peter? Voor de, voor de Alzheimer Stichting? Nou, dat loopt via de Alzheimer Stichting. Dus uh, maar dat kun je ook uh, terugvinden op de. Want het is, het is echt heel uh, kort geleden nog uh, in orde gebracht. Ja. Dus we zijn nog bezig met een heleboel dingetjes uh, op orde te brengen. Maar. Uh, het staat allemaal, uh, allemaal bij jou op de te site. Lezen. Ja. Te lezen op mijn site en op de Alzheimer's site. En daar staan gewoon de linkjes uh, om doorgelinkt te worden. En, uh, ja. Ja, ja, ja, klopt. En ook voor de, voor de cd als je die uh, wil downloaden. Ik ken ook. Ja, klopt ja. helemaal. En wat, uh, wat, uh, wat zijn de kosten daarvan, Peter? Nou, ik moet jullie bekennen. Je weet het niet. <laughs> ik moet me dat, ik, uh, <laughs> dat uh, nee, dat, uh, dat is nou eenmaal zo... Uh, ja. Ik, ik weet echt niet uh, wat, er, wat er voor betaald wordt tegenwoordig ah, okay. via, via het uh, internet. Ah, Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval de mensen moeten maar even zelf kijken. En uh, ik zou zeggen, ja. koop uh, massaal gewoon deze single. Ja, kom, uh, kom terecht bij een goed doel. En uh, ja, ja, ja. ja, uh, ja het t -t -t -t is belangrijk uh, dat we bepaalde ziektes toch uh, ja, de baas gaan uh, blijven en zijn. Ja, het is een, het is een ziekte die ja, helaas ontzettend de opkomst is. Ja. Door, ook, door het gestresste leven wat wij hebben, en uh, door, door ja, de druk en, en ja. de spanningen. En... Ja, zeg maar dus de 24 uh, uur economie, hè? Ja, het ja, ja, is, is echt een, een, een, een economische ziekte, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, ja. Ja, ja, dat, ja. Uh, ik, ik zeg altijd uh, ja, ik hoop niet dat het uh, mij ooit overkomt, en uh, dat hoopt nee. iedereen waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee dat ik hoop is, wel uh... niet. Nee, want uh, en dat zeg ik al. Uh, ik, ik probeer het alleen maar op deze manier onder de aandacht te brengen. Ja. En dat uh, hoop ik uh, best zo goed mogelijk te doen. Ja. Kunnen. Nou ja, dat hopen wij ook in ieder geval. Hè? Want wij, uh, ja, wij proberen het toch ook onder de aandacht te brengen. En uh, ja. nou ja, ik hoop dat het gelukt is in ieder geval. Zeker weten. En jij. Uh, bedankt voor het voor. Ja. Nou ja, jij ook. Bedankt in ieder geval voor jouw tijd. We gaan hem even lekker draaien. Top. Even en. Uh, ik zou zeggen. jullie hebben een goede uitzending vandaag en uh, maak er een mooie open dag van. Ja. Ja, we, we zijn er tot zes uur. dus ja, ja. Dan uh, hebben we contact en dan uh, kom ik zeker langs. Is goed, Peter. Daar zit, ik zelf, daar zit ik zelf ook 35 jaar in het vak. Oh, dat is mooi. Dus uh, ja. hebben we dubbel feest. Ja, zo is dat. <laughs> hey, Peter, hartelijk dank. Graag gedaan. En uh, ik zou zeggen, nog een fijne zondag. Dank je wel. Hé, hey, groetjes. We genieten. Oké, okay, doei. Hoi, hoi.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 Zal het straks weer beter met je gaan? Zo, dat was hij dan. Peter Beensen. En waarom heb je nooit gezegd? En dat allemaal, deze single, ja, die komt toe aan de Alzheimer Stichting Nederland. Dus ik zou zeggen: koop deze CD massaal. En uh, het komt in ieder geval goed terecht. We gaan uh, een lekker plaatje draaien. En dat is getiteld: Ik Laat Mij Niet Zeggen. Ja, hoe ik leven moet. Martin de Jager. En uh, ja, bij deze nog uh, een oproep. Uh, zijn er nog leuke dames hier in Zandvoort. Die uh, denken van... Uh, nou ja, ik zou best sidekick willen zijn bij CFM. Ja, meld je eigen aan. Gisterenavond in mijn bed. Ik lag te draaien als een gek. Waar ging het mis? Het was een dag met veel gekloot. En voelde mij een idioot. Met een ander niks te maken Ik ben door niemand echt te temmen, te remmen Je kent me al te goed Laat mij niet zeggen hoe ik leef Dat is dan Martin de Jager. En ik laat mij niet zeggen hoe ik leven moet. Ja, en we gaan lekker in met nummer van Paul Kerrick. En van de album One Good Reason. En we hebben het over When You Walk in the Room. You wish I could tell you how much I care. But I only have the nerve to stay is te terug te vinden. Paul Carrick en When You Walk in the Room. Dat allemaal bij de open dag van ZFM aan de Tolweg. Tine. En we gaan lekker verder met, uh, ja, Nielsen. En hij heeft het over ijskoud. Het valt vandaag voor van mij. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht.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 Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar een door ons verhaal Hoe oh, zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat doet Doe tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Hoe oh, zou je dat doen? Het is net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 ik had nooit van jou het Tevens is dat de, het laatste plaatje gedraaien Deze open dag hier uh, bij ZFM vanaf de Torweg, Dina. En uh, dat vanuit Zandvoort. Ik zou zeggen, uh, ja, bedankt voor het luisteren hiervan naar mij. En mijn gezwets. Na mij, uh, ja, blijf lekker luisteren. Na mij uh, gaat uh, CFM los. Uh, met kopen. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En mij hoor je in ieder geval een zaterdag weer. Ik zou zeggen, geniet ervan. Je kan eventjes meekijken, meeluisteren. Alles is mogelijk. Ik zou zeggen, groetjes bij mij. En nog een fijne zondag. Tenminste als we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. En waarom zou je dat doen? We zijn nu weg en nu draaien we tenminste als we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik ben het niet eens met hoe lang het duurt voordat je klaar bent om te gaan. Ik ben het niet eens met de, de hoge muur die je soms om je heen hebt. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...